Ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Libanon is woest op Israël na luchtaanvallen gisteravond. Er kwamen meerdere raketten neer in een buitenwijk van de hoofdstad Beirut begon met een waarschuwing om te evacueren, zegt correspondent Daisy Moore. Vervolgens enorme eh, paniek, grote files, eh, auto's en mensen te voet... die zo snel mogelijk de wijk uit wilden eh, komen. Het was sowieso heel druk gisteren, een vrije avond... want de vooravond van Ait al-Adha, het offerfeest... en dan hadden veel mensen juist eh, ja, feestelijke plannen... waren bij familie op bezoek. En eh, een dik uur later eh, begon de eerste reeks Israëlische eh, aanvallen. De Libanese premier noemt het een enorme schending van het staakt het vuren. Dat geldt sinds november, maar heel vaak vuurt Israël toch raketten op Libanon af. En dit was de grootste aanval sindsdien. Change of plans als je met de trein ergens naartoe moet. Want door een grote staking van NS-personeel rijdt er in het bijna het hele land helemaal niks. Met de nadruk op bijna ziet mijn collega Onhoop Beukers op station Amersfoort. Als ik hier dan op de borden kijk, dan staan er wel wat treinen op die wel rijden hoor. Maar dat zijn dan bijvoorbeeld regionale treinen. Hier bijvoorbeeld eentje naar Ede-Wageningen en naar Barneveld. En de internationale trein. Dus hier gaat ook de trein naar Berlijn bijvoorbeeld nog. De staking duurt nog tot morgenochtend vroeg. Een onbemande maanlander van een Japans commercieel ruimtebedrijf is neergestort bij de landing. Twee jaar geleden gebeurde er ook al zoiets. Waarschijnlijk kon de maanlander deze keer niet goed de afstand tot het maanoppervlak meten. En stortte die daarom neer. En ruim een week voor de openingswedstrijd wordt gevreesd voor lege tribunes op het WK Voetbal voor Clubs. Dat is in Amerika. Dat toernooi wordt voor het eerst in een nieuwe opzet gehouden. Er doen deze keer 32 teams van over de hele wereld mee. Maar voor de openingswedstrijd zijn nog tienduizenden tickets niet verkocht. De prijzen voor een kaartje zijn voor sommige wedstrijden ook al met 84% gedaald. Voetballers zaten trouwens ook niet te wachten op dit toernooi, omdat hun agenda zal overvol zijn. Het weer nog voor het Pinksterweekend. Het begint best nat. Veel regen vandaag tussen de 16 en de 20 graden. Het hele weekend ook nat, maar Pinkstermaandag kan het best zonnig worden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A5 richting Amsterdam staat voor afwit Muiden een file met 5 minuten vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Uh, ik heet jullie weer welkom bij ons programma. Even geen rust aan de kust. En uh, normaal gesproken zit ik hier dan met Hanny en met uh, Beb. Maar uh, zowel Hanny als Beb die zijn er niet. En daarvoor in de plaats uh, word ik geassisteerd vanochtend door mijn eigen Lea. Goedemorgen Lea. Goedemorgen. Hebben we de zin in? Nou, dat sowieso. Ik ben wel een beetje nerveus. Ja, toch wel? Maar het is ja. toch niet de eerste keer dat je dit doet, toch? Nee, maar ja, het is toch, je wil toch je best doen. En vooral uh, met, met Hanny en Beb die hier normaal gesproken zitten. Ik heb wel iets om... Uh, om uh, nou ja, hoe zeg je dat? Om, uh, ja, maar je doet ja. het op je eigen wijze. Dat en, is ook zo. Uh, daar, daar, daar valt ook niet aan te tornen. Er is iets met mijn, uh, met mijn koptelefoon waardoor ik niet lekker kan luisteren. Oh. Dat gaan we straks eens even proberen op te lossen. Uh -oh. Nou goed, hm. in ieder geval, uh, lieve luisteraars, hartstikke welkom. We hebben weer een bomvol programma. Uh, we hebben natuurlijk heel veel muziek bij ons. Uh, ladingen, uh, culturele nieuwtjes. Die uh, Lea straks allemaal gaat vermelden. Yes, Ook zeker. Zandvoortse regionale nieuwtjes. Uh, die we allemaal meegebracht hebben. En uh, last maar not, not least, twee uh, waanzinnige gasten. Ja, zeker ja. weten. We krijgen zo meteen... Uh, uh... Tenminste, in het eerste uur komt er een uh, hele, hele speciale uh, gast hier naartoe... Vanuit, uh, nou ja, vanuit, scho vanuit school eigenlijk. Ja, we hebben natuurlijk een poosje geleden hier de Oranje NASA School, de groep 5 op uh, bezoek gehad. En uh, ja, dat waren allemaal enige kinderen. Ja, en uh, die hebben een beetje rondgekeken hoe het nou is om uh, radio te maken. We waren bijna allemaal even enthousiast. Maar er zat één meisje tussen en daarvan werd al gefluisterd... Uh, dat, dat ze met iets heel bijzonders bezig was. En dat meisje dat komt straks om te vertellen wat het was... en hoe dat er nu inmiddels voor staat. En dat is niet niks. We hebben een ware primeur. Zeker weten. En dan gaan we naar het tweede uur. En ja, dan hebben we... Dan hebben we... Oh, is het echt heel erg dat ik even niet meer op haar naam kom? Barbara. Dat is het. <laughs> <laughs> nou, wat erg. Nee hoor, uh, helemaal niet erg. Uh, ja, Barbara vanuit uh, uh, buurtgezinnen... Ja. Uh, nou ja, hele mooie organisatie. Ik kan daar nu heel veel over vertellen. Maar eigenlijk is het mooier om het van haar te horen in het tweede uur zometeen. Ja. Uh, die komt een beetje vertellen wie zij is. Wat buurtgezinnen is. Um, dus dat, uh, dat wordt ook heel informatief. Ja, zeker. En natuurlijk ook heel interessant en belangrijk uh, voor het welbevinden van onze Zandvoortse inwoners. En vooral de kleintjes, maar ook de grotere natuurlijk, ja. die daar ook een rol in spelen. Maar daar gaat Barbara ons in het tweede uur alles over vertellen. We gaan weer beginnen met een uh, liedje over een vrouwenfiguur, omdat we toch een beetje een vrouwenprogramma zijn. Tenminste, nee, we zijn niet een vrouwenprogramma wordt door de vrouwen gemaakt. Ja, dus er zijn altijd vrouwen aan daarom. de tafel hier. Er ja. zijn dus altijd vrouwen aan die tafel, ja, ja, ja. Als je als man eens een keertje als sidekick wil komen... ben je hartstikke welkom, hoor. Maar dan wel met een pruik op. Oh, oh, oh, oh. Make up your mind. Ja, oké. Okay. We gaan uh, luisteren naar de Hermans, Hermits... met Mrs. Brown, you've got a lovely daughter.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 It ain't no good. Brown, you've got a lovely daughter. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Mrs. Brown, you've got lovely daughter. Mrs. Brown, zet wij krijgen weer het weerbericht van onze grote vriend Rico Schreuder. En die zegt: Vanochtend komt het tot buien, later breekt de zon wat vaker door, maar tijdens de middaguren komt het opnieuw tot buien. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 19 graden. Het lange Pinksterweekend verloopt koel cool en nat, maar Pinkstermaandag knapt het op. Zowel zaterdag als zondag komt het regelmatig tot buien. En soms regent het stevig door en is onweer mogelijk. Oeh, leuk. Het waait flink en het wordt zaterdag 17 en zondag 6 15 graden. Maandag is het droog en schijnt de zon flink. Met 19 graden is het ook duidelijk zachter. Na Pinkster is het droger, zonniger en ook warmer. De temperatuur loopt op naar zomerse waarde van 25 graden en meer op donderdag en vrijdag. Dat klinkt heel fijn, Lea. Echt waar. Daar nou, gaan we lekker naar uitkijken. Hè? Voor die tijd gezellig regen met onweer. Dus dan kunnen we lekker binnen met zo'n kopje thee. En genieten van alle, al die mooie flitsen die je ziet. Nou, heeft precies... toch vaak iets gezelligs, hè, onweer. Ja, tuurlijk. Lekker warme chocomel met slagroom bij de ja, raam. bijvoorbeeld. Ja, ja, toch? je een beetje erbij. knus maken binnen, hè? Ja, heerlijk. Ja, ja. Nou, uh, dankjewel voor uh, deze mededeling. Alsjeblieft. Uh, we houden je eraan. Uh -oh. En, oh nee. Niet je, je, Rico, hey, Rico, uh, Rico, Rico Schreuder. Rico, ja, ja. We ja. houden Rico eraan. Don't shoot the messenger. Ja. ja. We <laughs> gaan nog even een plaatje draaien. En uh, ik weet niet of onze luisteraars het in de gaten hebben gehad. En daar geloof ik ook echt helemaal niks van. Want inmiddels is groep 5 van de Oranjanassa school binnengekomen. En ze waren muisstil. Kan je zien dat ze al ervaren zijn in hoe het gaat in een radiostudio. Ja, hè? precies. Zelfs ja. ik heb ze even niet gehoord. Het is wat ik ze zag. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Hartstikke goed, uh, <laughs> kinders. We zijn trots op jullie. En uh, we gaan uh, een plaatje draaien. Dat was ooit een, een, een hit in het Engels. Maar Bertus Steigerpipe... Die, uh, oh, sorry. <laughs> die heeft dat hele liedje omgebouwd. En het is een giller van een liedje. En het... het uh, ja, nou ja. Luister maar. Ik denk dat jullie het ook uh, leuk vinden, kinders. Dus daar komt-ie. Bertus Steigerpipe. Hallo soulbrothers en soul sisters, wij zullen jullie even een lekker mokje soft power ook laten horen. Charles de Klaver. Wij zijn de rock and roll tigers, van tussen de Tigers en iedereen vindt ons zo. Wij zingen over feesten en over de bouw, 10000 gulden per show. Wij komen op de radio en op de tv, maar we hadden nooit het om op de foto te komen en ons bandje te tonen op de vurplaat van de Donald. De oh Donald wijden hun pexi met zijn alles. Onze Met mijn Onze manager is ermee de kas van de Die haat ons weer eens te Maar dat geeft allemaal niks Want wij willen is fix Op de verblad van de Donalduk. Donald Duck Donald Duck Wij willen best zijn met z'n allen de... Ons beetje op de verblad donder. Ja wij komen met een beetje geluk en Op de verblad van de Donald Op de verplaat van de Donald. Duck. Donald Duck. De Donald, de mijne lullen. De zeeën zijn alle. op de verplaat. Wij komen met een bitsje geluk. Op de verplaat van de Donald. Duck. Ja, een verplaat van den Donald Duck... Hè? In, in plaats van de uh, cover of the Rolling Stone... die we kennen van dokter Hoek. Nou, ik zei het al. We, uh, we hebben hier... De, de studio zit weer helemaal vol met... allemaal van die heerlijke kinderen van groep 5. van onze juf Vera. En uh, juf Vera die heeft iets voor ons in de gaten gehouden. Want er is één leerlingetje in haar klas die was met iets heel speciaals bezig. En daar gaan we het nu over hebben. En ik, ik moet u zeggen, ik, volgens, mij, volgens mij, maar dat moet ik me heel erg vergissen... hebben wij vandaag in ons programma een knijter van een primeur. Want wij mogen als eerste het hele grote nieuws vertellen over Haley. En Haley die zit hier aan de tafel... En uh, het, ik denk dat het uh, fijn is om, uh, de, om Lea een beetje aan het woord te laten. Want, lieve Heli, Lea die heeft ongeveer dezelfde dingen meegemaakt. als die jij nu meemaakt. En ook dat ze heel klein was. Ja, dus ik denk we... dat zij jou heel goed begrijpt. Nou, dat zeker. Want zullen we. Zo... Heli, wil, wil jij even vertellen. wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is? Uh, nou. Uh, ik ben. Kleine Anna geworden in de Frozen, The musical. Geweldig. Applaus, Applaus super ja. Jeetje, maar dat lijkt me hartstikke spannend. Hoe, hoe, hoe kom je nou tot zo'n moment? Want dan moet je waarschijnlijk auditie doen. Ja. Toch? Ja, en was dat niet superspannend? spannend? Nee. Nee, niet eens. Ja, dat komt oh, wel goed. Ja. ja. En, wat, en wat moest je voor die auditie dan allemaal doen? Moest je iets voorbereiden? Of? Ik moest heel veel dingen voorbereiden. Ik moest uh, zingen. Uh, staging oefenen van sommige liedjes. S staging is uh, dat uh, je bepaalde dingen doet op een bepaald woord. Oké, okay, dus be bepaalde bewegingen. Of ja. dat je ergens Oké. Heen... Oh, oké. Okay. Oh, ja. Sorry. Nee, oh. nee, nee, nee. Nee, gaat goed. Wil jij nog... Nee? Oh, oké. Okay. Sorry. <laughs> ik liet jullie dan... schrikken, sorry. Ja, dat is weer... Uh, staging, hè? Op een bepaald woord. Liet je ons schrikken. <laughs> ja, heb ik net geleerd. <laughs> um, en uh, en dan, dan zit je voor een, voor een jury... Of voor andere mensen. En, en je vond het helemaal niet spannend, eigenlijk. Nee. Nee, je dacht, dit is gewoon mijn rol. Ja ja, nou, uh, ja dan ben je wel een stuk stoerder ja. Heli, dan Lea hoor want Lea die ging een keer auditie doen voor Soro en ze had het ook oh, ja. het liedje heel goed geleerd en toen moest ze gaan zingen en toen kwam dit eruit ah, ah, nou, dat en was meer het. niet nou, ja, ik, ik heb een die gekregen ook langs. nee ja dank mam nee, nee. Oh, sorry hoor nou ik wil maar even zeggen nou, dat ik, dat ik het heel stoer vind dat Heli gewoon zegt van nou ja, nee ik vind het gewoon leuk en leuk. Uh, nee. ja. Ja, in het begin hadden we natuurlijk ook een beetje tegen de gezegd... want er waren natuurlijk heel veel kinderen die natuurlijk auditie deden. Dus we zeiden ook ja Heli, het is de eerste keer dat je het gaat doen. Hè. Het is wel super gaaf dat je hier dit aan, mee, dit aan mee mag doen, weet je wel. Dus ja, er zijn zoveel kinderen, volgens mij waren dit van 200 kinderen. En uiteindelijk gingen er maar vijf door. Dus ja, we dachten van ja, weet je, het is een leuke ervaring voor haar om dat een keer op te doen. Ja, niet weten dat het allemaal zo goed ging. En ze ging echt altijd zonder stress en opgewekt heen en leuk. Ja. En is echt er echt van. Ik Want Heli, wie, wie, wie heeft dit bedacht dat, dat, om hier aan mee te doen, om auditie te gaan doen? Uh, juf Vera. Juf Vera oh. kwam ermee. Die zei, oh jee, Heli, <laughs> ja. dat is... Maar die had je, had je ooit toneelles gehad of iets? Nee, nog nooit. Maar juf Vera, waarom kom je er dan op om, om uh, aan Haley te denken? Of heb je, heb nou, wij, je alle meisjes uit de nou, klas? Wij waren vorige keer natuurlijk hier bij jullie ook. En ja. toen hadden wij de musical gedaan, weet je nog? Ja. ja. Tijdens de kinderboekenweek. En dat deed Haley zo fantastisch. De hele goede groep trouwens hoor. Ja. Maar dat deed ze zo superleuk ook. En toen zag ik dat ze het zo leuk vond om te doen. En nou ja, eigenlijk alle kinderen hebben genoten. Hier het liedje nog gezongen. En toen kwam, ik wist ook dat ze wel op de dansschool zat. Hè, bij Arlene, hè? Ja. Uh, Balboon. En uh, nou, de dansschool, gelukkig bestaat die natuurlijk nog, want er was toen sprake van dat ze weg ja. moest. En er komen zoveel talentjes vandaan. En waaronder Haley. Ja. En daar zat ze wel op dansles. Verschillende dansen. Op ballet. Uh, ze zit maar op zingen en uh, toneel. Oh, ja, wel, wel de, de musical musicalschool. school. Ja, school. ja school. kijk. Dat, dat en, verklaart al een doel. Ja, de ja. En Toen dacht ik, nou, misschien wel heel leuk. En toen kwam er gewoon op Facebook zo'n auditieronde mij. Ja. Dus ik ja. stuurde het eigenlijk door naar de moeder. Ik zei, nou, misschien leuk voor Haley, weet je. Ja. Maar eigenlijk niks meer gehoord. En toen na twee maanden stond de moeder voor me. En die hield de telefoon voor. Dus zei, kijk nou, we hebben een uitnodiging gekregen. Nou, toen is eigenlijk het balletje gaan rollen. Maar toen hadden we maar twee weken de tijd hè, voor die auditie. Dat was ja, heel kort. Ja, ja dat, heeft, is ook, dat is ja, altijd. Toen heeft ja, Aline heel ja. lief met de dochter, met VW... hebben ze haar in twee weken tijd klaargestoomd ja. um, En wie was er nog meer bij? Jane Byne, Bynes? Hè? Ja. Die heeft, heeft haar in twee weken klaargestoomd... Om maar, Helie, je zit al op de musicalschool... Dus je weet dat met repetities en, en dat soort dingen... dat je vaak heel snel heel veel moet leren, hè? Ja. Dat, dat hoort erbij, want uh, iedereen denkt altijd dat acteurs... bijvoorbeeld uh, uh, maanden of jaren aan het oefenen zijn voor iets. Maar dat is helemaal niet waar. Nee, en dan ben je hè? nog aan het oefenen ook. heb je het er eindelijk in zitten en dan zegt de regisseur... Oh, we gaan het toch anders doen. Ja, nou, ja, en dan moet je ineens alles omgooien en dat moet je ook kunnen... En blijkbaar ben jij daar dus hartstikke goed in. Ja, ja want hoe, hoe kreeg je dat te horen, dat je de rol te pakken had? Hebben ze je opgebeld uh, of kreeg je een e-mail? Ja, je weet het nooit, hè? Ja, ze hadden mijn moeder gebeld. Oh. Maar mijn moeder was aan het werk en toen... <laughs> dus die <laughs> nam niet op. Jawel. Oh, wel, oh, gelukkig. Ja, wel. ja, want ik denk wel dat ze zag wie er belde. <laughs> ja, en mijn moeder was zo blij dat ze uh, een taart ging halen en naar de klas ging. Oh, ja. Tof. Ja. Dus jullie hoorden het eigenlijk allemaal, allemaal. op hetzelfde moment? Ja. Ja. ja. Oh, geweldig. Oh, dat Jezus. is wel een heel feest. Dat ja. is wel ja. feestig. We ja, duurde wel steeds, want we waren drie van die rondes. Dus na elke ronde moesten we weer wachten tot ja. we belden. Ja. Ja. En weer door. En, nou ja, ja dat hadden we daard. ook wel willen vragen hoe dat ging. Ja, ja. Juf Vera zit steeds alles te verklappen. Oh, ja. Ja. <laughs> die is gewoon enthousiast ook. Nou, dat ja, nou, dat snap ik ook ja. wel. Die is natuurlijk... Vera is natuurlijk zo trots als een pauw of niet Tuurlijk, dan? Tuurlijk, zeker wel. Ja, ja, nou, zelfs wij zijn helemaal van... Oeh, nou, ik heb een kippenvel. Oh, die hele <laughs> Leuk hoor. Jege. Want uh, je gaat natuurlijk hele mooie dingen meemaken. En ik weet van Lea toen ze klein was... Als je een keer op zo'n heel groot podium hebt gestaan en je krijgt applaus... dan, dan, dan wil je dat vaker, hè? Nou, precies, ja. ja. Maar ja. Ik, ik neem aan, want uh, jullie zijn met z'n vijven gekozen voor die rol. Ja. Want je mag natuurlijk niet iedere, iedere musicalvoorstelling meedoen, hè? Want dan moet je een beetje wisselen met elkaar, hè? Ja. Om, uh, in verband met je leeftijd. Moet ik dan naar school ja. natuurlijk? Wel jammer. Hoeveel, hoeveel voorstellingen ga je doen, Heli? Weet je dat ook? Uh, ja. 24. Wat? Zo! 24! <lacht> Wauw, Oké! Okay. Dat is hartstikke veel! Dat is echt heel veel! <lacht> <Ja>. <lacht> wat top. En, ja, en dat ik dat ook, wat, wat, wat, ja, de luisteraars kunnen, kunnen Heli natuurlijk niet zien, maar wel. Ze zet... Ja, natuurlijk. Ja, maar zo van de een fan maar ze zegt het met zo'n grote glimlach op de gezicht. Wij schrikken er een beetje van. Wij denken 24 keer. Maar jullie zitten hier helemaal, helemaal in je element. Eigenlijk, ja. je kijkt er naar uit. Om ja. die 24 keer te gaan doen. Ja. Hey, en en uh, jullie worden natuurlijk speciaal begeleid door uh, kinderbegeleiders, denk ik. Hè? Ja. Zijn het een beetje lieve mensen? Ja, hele lieve mensen. Ja? En, en je kostuum, is dat speciaal voor jou gemaakt? Nee, er zijn wel een paar kostuums van verschillende maten. Ja? Maar die moet je delen met elkaar, ja. zeker. Aha. Ja, anders zou het ook wel heel erg duur worden. Hè? Ja. Maar ja, wel jammer. Anders had je misschien je jurkje mee naar huis kunnen nemen ja. op het tent. Maar ja. Nou, gewoon heel veel foto's maken. Ja, Toch? natuurlijk. Nee, ja. Ja. Hey, maar is het, dan, het lijkt me dan heel gek als je Frozen nog een keer terug gaat kijken. En dan zie je kleine Anna. En dan denk je, hé, hey, dat ben ik. Of is dat. Heb je dan al een keer teruggekeken de film, ja. nu dat je dat ja precies. Dat lijkt me, lijkt me heel gek dat je dan daar zo'n film zit te kijken. En ik dacht, ja, een pas alleen Ben je zelf geweest in een musical om eens ja. kijken? Oh. Je? oh, ja, dat is ook handig. Ja, ja, ik ja. geef ja, En wat kwam je toen achter dat je niet alleen Anna was? Maar... Dat ik niet alleen Anna was, maar ook een troll. Oh, ook nog. Moet je ook een troll spelen? Ja. Dus je hebt twee oh, rollen? Ja. Dan nou. moet je dan voor allebei ook, ook zingen? Doe je ook dat trollen? Ja. Oh, geweldig. En, en heb je ook zangles gehad inmiddels, denk ik? Of nee, valt dat mee? Ja. Nee, dat hoefde dat niet eens. Maar <laughs> nou ja, zijn jullie nee, eigenlijk uh, al uh, geoefend? Ja. ja. Maar jullie zijn wel begonnen met, uh, met repeteren? Ja. Jeetje. En hoe is dat? Leuk. Ook gelukkig. Er zit echt geen greintje spanning in, blijf bij je. je ja, deze lekker gaan, gaan, wat heerlijk. <laughs> ja. hey, en, uh, en wanneer mag jij voor het eerst de planken op? 27 juni. 27 juni. Weet je. Jou, jouw hele eigen première. Ja. Is dat al uitverkocht? Of weet je dat niet? Dat weet ik nog niet. Nou, ik ga ja. wel kijken of ik een kaartje kan krijgen, hoor. Want dat wil ik wel zien, die première met jou. Ik heb geboekt, toch? He? Heb jij al geboekt? Ik zit eerste rij. Zit je eerste rij Ja. Geweldig. Die juf, nou. vind, je, vind, je, vind, je, vind je dat er dan niet spannend? Dat als je daar straks staat, dat de juf op de eerste rij zit? Nee. Oh nee? nee daar dat heb je niks van? Nee. Nou, Gaan gelukkig. Recht aan, maar. kijken die anders Ja, dus <laughs> mensen, jullie begrijpen het hè. He. De musical Frozen, die uh, al, ik, ik weet niet hoe lang, hoe lang draait die eigenlijk? Dus al 2023? Die, Juni 2023 ja. of zo? Zeker, twee jaar. En, en dat we dan nu. Om hier in de studio een, een van onze Zandvoortse inwoners hebben. Of inwonertjes, wie, ja, nou ja. Die, die, die, die een rol gaat spelen daarin, jongens. Dat is toch prachtig? Ik zou zeggen, Zandvoort, ga allemaal kijken. Zeker. En, en ik hoop dat we misschien een overzichtje gaan krijgen van de dagen waarop je speelt. Want die zal je inmiddels wel gehad hebben, denk ik. Ja. Of die ga je. Ja, zie je. En um, mogen we jouw foto al plaatsen? Want er was nog even. Nee, volgende week pas. Komt volgende er. week pas. Oh ja, dat ja, ja. Ja, oh, okay. is natuurlijk hot nieuws, hè? Ja, dit. Ja, we zijn al uh, ja, precies. Dus daar moeten we nog even ja. wachten. Daar okay. moeten we okay. nog even mee wachten. Nou, ik kan niet wachten, hoor. Sorry. <laughs> ja, wat is dit nou, zeg? meteen. Ja, ja, ja, ja, ja. We willen doen, toch? Zeker, ja. zeker. Nou, bedankt. Nogmaals, ontzettend gefeliciteerd. En uh, het is niet zomaar wat natuurlijk. Alle, alle meisjes uit heel Nederland zouden die rol wel willen spelen, denk ik. Maar ja. jij kunt het. Ik ben en ook dat ja, is een jaloers, het verschil. Sir. Wat zeg Ik je? ben ook wel een beetje jaloers. Eigenlijk. Ja, maar jij houdt niet van musicals. Dus nee, dat klopt. Maar ik heb je al goed. vaak genoeg gezegd. Van, ik, ik heb trouwens gezegd tegen jou, want ja, dat, dat is, was voor jou ook een rol in Frozen. <laughs> Volgens mij was dat grote Anna, waar je voor ja, de auditie had ja. kunnen doen. En achteraf wat, hadden, heel, hadden heel jullie lekker geweest. met z'n tweeën kunnen gaan. Ja, Snap nou, je? Ja. Ja. Nou, een van ons dan, hè? Ja <laughs> nou, nou, in ieder geval, toi, toi, toi. Super veel plezier, maar volgens mij gaat dat helemaal goed komen ja. als ik je zo hoor praten. Nou, en uh, super, super, super spannend. Ja, en dankjewel dat je hier nog een keer naartoe wilde komen om er even over te vertellen. Ja, ja. daar zijn we heel trots op. Ja. Zijn Geweldig. Er, zijn er nog dingen waarvan Dank jij zegt, oh, dat, dat wilde ik nog vertellen. En daar zijn we nog niet aan toegekomen. Niet dat wees. Nou, kijk, zijn wij even goede interviewers? Ja. Wij zijn lekker bezig. Huppatee. Kijk, kom. Ja. Nou, nou uh, uh, Haley, dankjewel voor je komst. En uh, ook, ook ik... Lea heeft gezegd toi, toi, toi. Ik zeg ook toi, toi, toi. Hè? Want dat hoort erbij. Mm -hmm. ja. Zet hem op. Maar vooral geniet ervan. Hè? Ja. Maar dat, dat weet ik dat zeker. Dat je dat gaat, moet je dit kopje zien? Ja. Dat, dat gaat wel lukken. <laughs> dat, dat maak je één keer in je leven mee. dit. Hè? Ja. Gat, hartstikke goed. Alhoewel, je weet het niet. Hè? Misschien nee, komt er daarna ook van alles. Een grote Anna over een paar jaar. Ja. Wie, ja, wie weet, wie weet. Nou, zo dan is het. draait je niet meer. Ah oh, ja, ah oh, ja. Uh, nou, dan moeten we er gewoon voor zorgen dat het terugkomt. Dan denk ik. Ja joh. Ah, joh. Dat ja joh. we ja, ja. Er gaan nog een boel mooie dingen komen. Precies. Ja, ja. Nou, juf Vera, bedankt voor de komst ja? met de kinderen. Ja, en wel nee, wel. jongens, jullie bedankt dat jullie zo stil zijn gebleven. Hartstikke goed. Ben trots op jullie. Goed gedaan. En uh, we gaan een uh, liedje draaien. Uh, en dat is een beetje in de orde van de wereldvrede vanuit uh, de trams. Oeh, oeh. Moeten ze het wel gaan doen? Ah oh ja, ze zijn nog aan het stemmen, denk ik. Ik weet het niet. Ik weet het ook. Ja, viel the need in me van de Detroit Emeralds. en um, We gaan eens eventjes kijken, want we hebben u natuurlijk een cultuuragenda beloofd. Nou, die hebben we ook bij ons. Nou, en daar sta ik natuurlijk weer met mijn koffertjeskop met het nieuws in mijn handen. Ja, ik heb het nieuws voor me staan. Nou goed, dan gaan we gewoon even het nieuws doen en niet de cultuuragenda. Dat komt daar straks pas. Uh, zoals jullie allemaal hebben gehoord in Zandvoort, is het weer uh, lekker rumoerig op het uh, circuit. En dat komt omdat de DTM weer terug is. En dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Die Deutsche tourmanschaft Van 6 tot en met 8 juni. Dus vandaag zijn ze begonnen. Tot en met zondag. En ja, dat belooft een autosportfeest met volop variatie te worden. Maak je maar klaar voor een spectaculair pinksterweekend. vol autosport op dat Zandvoortse circuit... Van, uh, met het derde raceweekend van het seizoen in de prestigieuze DTM-serie. En dit jaar belooft het een autosportfeest met ongekende variatie uh, te worden... aangezien naast de DTM ook de ADAC GT Masters... de Porsche Carrera Cups uit Duitsland en de Benelux... en het Formula Regional European Championship... Hoe zei ik dat? Met een foutje. Bij Alpine naar Zandvoort komen. Ja, dat, dat zijn toch niet de eerste de beste, jongens. Daar mogen we hartstikke trots op zijn. En uh, ja, sinds 2001 is Zandvoort een vaste waarde op de DTM-kalender. En dit jaar zien we voor het vierde jaar op rij... de spectaculaire GT3-auto's met negen verschillende merken... Waaronder de Aston Martin, de Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini en Porsche. Wat een ongekende diversiteit en spannende competitie garandeert. Dan hebben we ook nog iets heel leuks. Want de Nederlandse coureurs Morris Schuring en Thierry Vermeulen... zorgen voor lokaal vuur en strijd om de punten. En Schuring, die met zijn Porsche 911 GT3 R zijn eerste DTM-seizoen rijdt... Even Meulen, die ondersteunt door Max Verstappen, die met zijn Ferrari hoopt zich te verbeteren na zijn vierde plaats vorig jaar. Het raceprogramma bestaat uit twee races met zaterdag een pitstop en zondag twee stops, waardoor strategische racen extra belangrijk wordt. Lucas Auer ligt momenteel aan kop in die tussenstand met een spannende strijd van topcoureurs uit heel Europa. Nou, daarnaast kunnen bezoekers genieten van evenementen in de ADAC GT Masters en de Porsche Carrera Cups waar ook Nederlandse talenten zoals Nick Ho en Flint Schuring schitteren. De actie wordt aangevuld met formulewagens in het Formula Regional European Championship, inclusief de Nederlandse deelnemer Tim Gerhards. Met uitgebreide fansactiviteiten zoals handtekeningssessies en pitwalks is dit HET autosportevenement van het jaar dat je echt niet mag missen. Tickets beginnen bij slechts 10 euro en kinderen tot 16 jaar hebben gratis toegang onder begeleiding. Nou, mis deze ultieme autosportbeleving niet en beleef drie dagen vol eder adrenaline en passie op circuit Zandvoort. Nou, dat gezegd hebbende, gaan we weer even verder met de muziek. En, uh, oh, nou ja, het is muziek. Weet je wat we doen? Weet je wat we doen? Want inmiddels is Barbara hier. En Barbara, die uh, heeft natuurlijk heel veel met kinderen te maken. En we hebben natuurlijk net heel veel kinderen in de studio gehad. Dus we gaan even een stukje cabaret doen. Van Brigitte Kaandorp. Neem geen kind. Weet je wat het nou gewoon is? Kijk, zo'n kind.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 Er zijn er meer dan een miljoen in Nederland. Nou, je ziet er. Hoogstens, moet je maar zo opletten. letten, hoogstens één per dag. Meer niet, echt waar niet. De rest zit huilend onderaan de trap of bij de EHBO. Of... Oh, oh, wat een doen, Wat een doen, zeg. Ja. ja, ja, ja, die kindertjes toch, hè. Het weet allemaal wat. Moeder worden, ouder worden. Hè? Zorgen voor een kind. We gaan er uh, in het komende uur alles van horen. Uh, van Barbara, ze is inmiddels in de studio... En uh, na het nieuws en een paar plaatjes, dan gaan we gezellig kletsen met het, uh, met over de, over buurtgezinnen. Um. Maar eerst gaan we even kijken, want Lea, jij hebt heel veel cultuurnieuwtjes uh, bij je, hè? Nou, er is echt van alles te doen in de aankomende tijd. Ja. Um, dus we gaan gewoon proberen is... om er een paar uh, te benoemen, maar het is ja, druk. Het is te veel om op te noemen, eigenlijk. Ja, maar He? geweldig natuurlijk, ja. eigenlijk. Lekker ja, theater, lekker, lekker uh, nou ja, muziek, uppethe. Ja. Laten we in ieder geval beginnen, want ja. morgen uh, is er iets supertofs. Oh. Uh, dus zaterdag 7 juni zal de kunstmanifestatie Street Arts voor 2025 oh, ja. officieel worden geopend. Ja. Bij de première vorig jaar werd het dorp bereikt met onder meer zeven enorme muurschilderingen. En bij deze editie ligt de nadruk op een beeldenroute. met eveneens zeven kunstwerken langs de boulevard Paulus Lood. Street Art Zandvoort is een initiatief van de bevriende street art liefhebbers. Steven Soeters en Theo Dorristijn en Stichting Beleef Zandvoort natuurlijk. De opening zal zaterdagmiddag om half vier worden verricht... door wethouder Gert-Jan Bluis en curator Theo Dorenstein... ter hoogte van strandafgang vijf bij... oh ja, hoe noem je dat? Ik kan het niet uitspreken. Die beach house Nieuws. Nieuws? Nieuws. Ja, ik. daar. Strandafgang vijf. Gewoon even onthouden. Waar zich tevens het startpunt van de beeldenroute bevindt. Daarna gaat de wandeling langs vele beelden richting South Beach... waar de feestelijke receptie bij Paul 69 zal zijn. Dat voor deze gelegenheid is omgetoverd tot expositiepaviljoen en de hele zomer in het teken van Street Art Zandvoort staat. Ook in het centrum zijn kunstwerken te bewonderen. Later deze maand komen speciale kunstroutes beschikbaar... waarin alle elementen van zowel Street Art 2024 als 2025 zijn opgenomen. Street Art Zandvoort 2025 duurt van juni tot en met september. Zo, dat is best een lange september. tijd zeg. Hartstikke ja. goed. En heb je nog een uh, bericht? Uh, ja, zeker. Even kijken. Vanaf 31 mei... Uh, tot en met 22 juni 2025... dus daar zitten wij middenin... opent het oude raadhuis in Zandvoort haar deuren... voor een bijzondere pop-up expositie... met vier kunstenaars uit de regio. Joke van Sloten, Jiel Romein, Jan van den Bos en Carla Veldman... De expositie is elke zaterdag en zondag van 12 tot 5 uur gratis te bezoeken. Nou, kijk aan. Ik, ik, als Frankie Valley uh, hier, hier in het dorp zou leven, dan zou hij er een liedje van gemaakt hebben. Echt waar? Ik kan mijn ogen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 Can't take my eyes off you Just too good to be true Ja, dat was Frankie Valli met Can't Take My Eyes Off Of You. Want ik zei net out of you, maar dat is het natuurlijk niet. <laughs> nee, dat is het natuurlijk Een heel ander nummer wordt het dan. Ja, heel ander nummer inderdaad. Um, het eerste uur is alweer voorbij. Het gaat en, hard. Uh, ja, het even geen rust aan de uurtje is uh, voorbij. We gaan uh, straks eventjes naar de boodschappen en naar het uh, nieuws en het, uh, <laughs> het, het, het verkeer, de verkeersproblematiek uh, uh, luisteren. En dan zijn we natuurlijk straks weer bij jullie terug in het tweede uur. Dus uh, ga niet weg, pa, haal even een kopje koffie, lekker broodje of iets. En dan zien we jullie straks na het...